De volautomatische droomkeuken. Sjef, wat, uh, Kasper, zou jij ervan denken? He? Als wij Martje is op een geweldige manier gingen verrassen. Ja, dat heeft ze dan wel verdiend na dat zweven avontuur, professor. Dat dacht ik ook, ja. Heeft ja. u al iets in gedachten? Jazeker, ja, ja. Weet jij nog dat eh, Maartje al heel lang geleden is om een volautomatische droomkeuken heeft gevraagd? Ja, dat kan ik me herinneren. Weet je het nog wel? Nou, zeg, wat dacht je er nog van als wij die eens voor haar gingen uitvinden? Nou, dat lijkt me een heel goed idee, professor. Zo, zo, zegt Ik Ben blij dat je het met mij eens bent, ja, maar, maar moeten we Maartje dan niet een dagje uit huis zien te krijgen, professor? Ja. Want als ze ons in de keuken bezig ziet, begrijpt ze meteen wat we aan het doen zijn. Hè? Dan is het geen verrassing meer geworden. Ja, voor dat, dat. Dat, is, dat is waar natuurlijk. Ja, daar heb je gelijk in, hè? Maar, hoe krijgen we Maartje nou een dagje uit huis uit... Ze is meestal zo honkvast als wat. Ja, ik zou het niet zo 1, 2, 3 weten. Nee. En 4, 5, 6 ook niet, hè? We zouden er om een heel verre boodschap kunnen sturen. Ach, wel, nee, daar heeft ze Hannes toch voor, professor? Ach, Hannes, ja, natuurlijk, ook niet En heeft ze geen familie buiten de stad? ja, ja, ze heeft een zuster, ik weet niet meer wat, ik weet Zouden we er niet zo ver kunnen krijgen dat ze een dagje bij haar zuster op bezoek gaat? Dat zouden we kunnen proberen, ja. Nou, dan doen we dat toch? Laat u dat maar aan mij over, professor. Maartje, ben jij oh, hier? Is het te laat? Ja. Wat had jij dan gedacht, hè? Nou oh, ja, oh, ik weet het niet. Oh, in, in bed, misschien wel. In bed? Ik blijf toch nooit zo lang liggen, jongen? Dat weet je toch? Jawel, ja, maar ik bedoel niet uh, uitslapen of zo. Oh nee? Wat dan? Uh, zomaar. Nou, wat moet je toch met dat gezeur, jongen? Och, niks. Niks, niks. Ik, ik vond dat je er gisteravond alleen maar erg pips en vermoeid uitzag. Dat is alles. Ik? Pips en vermoeid? Hoe haal je het in je hoofd? Nou ja, dat kan toch? Je hebt tenslotte een hele drukke schoonmaak achter de rug. Ja, als vrouw zijnde moet je dat tegen kunnen worden. Ja, dat moet dan wel, ja. Nou, zeg nou eens eerlijk, Caspar. Hé? Zie ik er nou nog pips en vermoeid uit? Oh, ik weet het niet. Ik, ik, ik zou het niet durven zeggen. Maar als ik jou was, zou ik er een fijn eens een dagje tussenuit knijpen. Zou ik fijn eens een dagje bij familie op bezoek gaan? Bij familie op bezoek? Ja, bij je zuster of zo? Uh, als je tenminste een zuster ja, hebt. Ja, die heb ik. Nou, dan zou ik daar maar eens een dagje nee, naartoe gaan. Nee, nee, nee, dat kan niet. Waarom niet? Omdat ik al twee jaar ruzie heb met mijn zuster. Nou, dan ga je dat eens een keertje goed goedmaken. Nee, maken. geen denken aan, geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. Oh, goed, goed, goed. Je moet het zelf weten, hoor. Ja, en Casper, als ik zo in de spiegel kijk, dan zie ik er helemaal niet pips en vermoeid uit. Ik begrijp niet waar jij de jongens in allemaal vandaan houdt. Nou, ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ik heb het zelf in de spiegel bekeken, Kaspar. Goed, je zult het zelf wel allemaal het beste weten. Ja, en jij moet maar eens op een andere manier proberen mij op de kast te krijgen, hè? Pips zijn vermoeid. Familiebezoek, hoe kom je erbij? Ik ben al weg. Zo, en? En? Wat dat is? Van dat familiebezoek komt niks, professor. Oh, nee? Nee, ze heeft al twee jaar ruzie met haar zuster. Oh, oh dat is jammer. Ja, ja, wat nou, wat nou? Ik wou dat ik het wist. Ze moet een dag de deur uit. Ja. Dat is een ding dat zeker is. We moeten de dag rustig aan de keuken kunnen werken. Ja, ja. maar hoe? Hoe? Ik, kunnen we dat niet met een... waarmee? Uh, met een telefoontje weglokken ja. Hè? Ja, dat is een idee, professor. Uh, ik, ik bel erop en ik zeg dat ik een, een oom ben of zo, die er graag weer eens een keertje wil zien. <laughs> een oom? Ja, dat zou ja. je kunnen doen, nou, ik doe het meteen. Zeg, zeg, zeg, Kassa, moet je natuurlijk wel de gewone telefoon nemen. Ja, dat spreekt. <laughs> oom, die deed in al, zeg. Nou, zeg, laat wel een Met het huis van professor Poppinga. Hey. Spreek ik met Maarten Ja, dat Dag Maartje, je spreekt met je oom. Welke oom? Met oom. Kees. Kees. Kees. Oom Kees. Oh, ik ken geen oom Kees. Oh, natuurlijk wel, Maartje, Oom Kees uit Amerika. Oom Kees uit Amerika? Ja, dat weet je toch nog wel. Je hebt vroeger als kind bij me op schoot gezeten. Oh, daar weet ik anders niks van. Ach, nee, nee, natuurlijk niet. Toen was je nog zo jong en zo klein. Toen was je nog maar uh, tijf, eh, uh, uh, ves, uh, uh, wat, uh, wil, wat zegt u? Uh, heel erg jong. Ja, dat moet dan wel, want op het ogenblik ken ik helemaal geen oom Kees. Ach, jawel, ik ben de broer van je moeder. Mijn moeder had helemaal geen broers. Oh, natuurlijk niet, de zuster van je vader ben Wat ik. zegt u? Hallo, uh, wie uh, bent u eigenlijk? Ik ben oom Kees, Maartje, dat heb ik je toch al gezegd? Nee, nee, nee, dat bent u zeker niet. Wacht eens, ik geloof wel dat ik weet wie u bent. Jij bent Caspar, oh, hè? Oh, Maartje, oh, oh kom. Ja, ja, ja, nou hoor ik het zeker ook. Nee. wat zijn dat voor rare ja. grapjes. Wacht, nou, ja, zomaar een grapje. Ja, nou, ik hou helemaal niet van die flauwe grapjes. Als je geen betere weet, dan had ik maar liever op. Nou. nou, dat heeft ook geen succes gehad, professor. Nee, nee, nou ja, je hebt het in elk geval geprobeerd, hè? Maar wat nu? Als u het mij vraagt, krijgen we er nooit de deur uit. Toch, Kaspertje. moet verloren, al verloren. Ja, dat is zo. Maar weet u een oplossing? Ja, ja, ja. We, we zouden er zo kwaad moeten maken dat ze boos het huis uitloopt. Jawel, maar wie garandeert ook dat ze weer terugkomt? Ja, ja dan moeten Hè? we dat natuurlijk niet al te boos maken. Goed, goed, goed. Maar hoe leggen we dat aan? Als u er nou eens ergens onredelijk van beschuldigt. Ik, nou zeg, daar vraag je me wat. Ja, maar, <laughs> ik weet niet of het lukt, maar u kunt het toch proberen? Ja, ja jawel, jawel. ja, wel? Nou ja, goed, ik zal er roepen. Zal niet meevallen. Nou, daar gaat ja? Dan. Uh, uh. Kom, onmiddellijk hier, maatje. Je bent professor, maar ik moet hier. Nee, even? Maatje, nee. Ik zei onmiddellijk. Begrepen. Uh, ja, professor, ik kom eraan. Over en sluit. Straks goed in uw rol blijven hoor, professor. Ja, nou, ik zal proberen zeg. Het, het, het zal niet meevallen, ja, Het Moet, professor, het moet. Ja, ja. Uh, oh. Ja, professor. Wat is er van u? zo. Ben je daar? Ja, ja, oh, professor. Me, ja, bitter van me tegen, van jou tegen, maatje. Wat, professor? Wat, dat weet je best, hou je niet voor de domme. Nou, ik weet oh. helemaal niet waar u het over hebt, professor. Oh, nee? Nou, dat valt me dan nog meer van je tegen. Kijk eens, je, je bent hier nou al heel wat jaartjes, hè? Tot dusver tot volle tevredenheid, moet ik zeggen. Maar wat je nou gedaan hebt, maatje, dat loopt weg, de spuug gaat uit. Maar, professor, ik begrijp helemaal niet waar u het over hebt. Oh, nee, nee, nee. Zo, dat maakt de zaak wel veel erger. Goeie. Je moest je schamen, maken. Iemand op jouw leeftijd. Maar, maar, maar, professor, waar hebt u het dan toch over? Weet jij dat niet? Nee, professor. Weet jij dat werkelijk niet? Nee, professor. Nou, dan weet ik het ook niet meer. Hè? Wat, wat krijgen we nou? Lieve help, wat doen jullie te graag vandaag? Eerst doet Casper of ik de pips en vermoeid uitzien? Dan doet hij net alsof hij mijn oom Kees uit Amerika is. En ik heb helemaal geen oom Kees in Amerika. En dan doet u net alsof u boos bent. Ja, maar ik, ik, ik ben ook boos. Ik ben verschrikkelijk boos. Nee, dat bent ja, u niet. Ja, wel, wel heb ik nee, ook van nee, mijn leven. Nee, nee, nee, daar ken ik u veel te goed voor hoor. Als u boos bent, dan ziet u er heel anders uit. Oh. Oh ja, hoe, hoe zie ik er dan nu uit? Gewoon, als een aardige professor. Die probeert er verschrikkelijk boos uit te zien, maar het helemaal niet is. Wel heb ik ooit. Hoor je dat, Kasper? Ja, professor. Eh, moet ik moet dat nou zomaar in mijn eigen huis laten welke geval? Ja, ik, ik vrees van wel, professor. Ah, ja, nou ja, begin je ook maar eens een keertje. <laughs> Ziet, u nou wel? Ziet u nou wel, professor, dat ik gelijk had? Ach, wel ja, dat valt met jullie allebei niet te praten. Nee, nee, nou, nog mooier. Straks heb ik het nog gedaan. Nou, professor, ik ben in ieder geval erg blij dat u niet werkelijk boos was. En als u eens een keertje wel boos bent, dan roept u me maar, hoor. En dan ga ik nou naar mijn keuken, want uh, ik heb nog genoeg te doen, hoor. Nou, nou daar zitten we dan weer, Caspar. Ja, professor, die valt gewoon niet om de tuin te leiden. Die is gewoon zo uitgeslapen als, als, als, als, als, als Maartje. Zeg ja. het maar, zoals Maartje, niet ja. Maartje, maar toch moet het ons lukken, hoor Kasper. Nou, ik weet nog één manier, professor. En dat is? We moeten haar in onze uiterste nood maar proberen in haar eigen kamer op te sluiten. Oh, hè? nou dat zal geen pretje pretjevoerder zijn. Ja, het moet, professor. He? Ik weet niks anders meer. Ja, hoort er maar. Zo, en verder stil zijn, professor. Ik ga de roepen. Ja, ja, je gaat je gang maar. Maartje? Maartje? Ja, wat is er? Ik kan je sommeklommen niet vinden. Hè? Mijn wat? Je sommeklommen. Ja, waar ben je dan, jongen? Hier, in jouw kamer. Wacht, ik kom eraan. Wat zeg je nou toch, jongen? Wat kan je niet vinden? Ik versta je niet. Je, je, eh, uh, uh, uh, uh, hoe heten die dingen nou ook weer? Uh, uh, weet je het niet? Ik weet het niet meer. Ja. Ik zou dan voor je kunnen vinden Kasper, nu snel de deur dicht. kom kom kom. Oh, oh, oh. Vanuit professor, er zit geen sleutel op En nou zou ik wel eens willen weten Wat dat allemaal te betekenen heeft hè? Al dat rare gedoe van vandaag Z Zullen we het dan maar vertellen professor Ja, er zal niks anders op ja. zitten Kasper nou, Goed, Maartje De professor en ik wilden je vandaag verrassen Met een volautomatische droomkeuken. droomkeuken En daarom wilde je graag een dagje uit de buurt hebben Begrijp je het nou? Ach, nee. Ja, hadden jullie dat dan meteen gezegd? Dan was huh? ik wel uit eigen beweging een dagje op stap gegaan. Daar heb ik best zin in. Er, nou ja, vrouwen. Maar dan was het toch helemaal geen verrassing meer geweest? Oh, oh Mijn maar, lieve zeg, jongen, dat is het nou toch ook niet? Dat is nu ook weer vrouwenlogica, Kasper. <laughs> dat moet wel, professor. Zeg, zeg, professor. En als ik nou alsnog wegga, krijgen jullie die keuken dan vandaag nog klaar? Oh ja, dat kunnen we proberen. Nou, ja, goed, hm? goed, dan ga ik meteen. Tot straks en doen jullie goed je best, hoor. Ja, zo, Kasper. toi, Jo, jo, jo, jo, jo, kijk eens even. Zeg, Maartje, stroomkeuken is klaar. Nu is het wachten nog op Maartje. Aha, daar zal ze zijn. Zo, daar ben ik weer. Oh. Oh. oh, is dat hem nou? Oh, ja, ja. Oh, oh, wat prachtig. Ja, mooi. Oh, wat schitterend, schitterend. Oh, oh, wat mooi. Zullen we nu maar gauw iets te eten bestellen? Ik rammel van de honger. Ja, ja, ja, goed. Oh, professor, kan deze keuken nou werkelijk alles doen? Oh ja, alles maakt je alles, ja. Het is je de wip gebeurd. Oh. Nou goed. Ja hoor. Dan bestel ik uh, een biefstuk en opgebakken aardappeltjes en doppeltjes hm, ja. en slaan komkommer uh, en, en een flink stuk ijs toe. Ik ook professor, ik ook zo'n portie. Oh, nou zeer origineel. Dan bestel ik hetzelfde. <laughs> Kijk, Maartje, moet je kijken. Kijk, nou druk ik allemaal hè, op deze knopjes. Ja, zie je wel? Ja, ja dat, dat moet hij me allemaal nog maar eens precies uitleggen, ja? professor. Zo, let op Maartje, let op. Nou druk ik op de afvastknop. Zie je wat? Want afwassen kan die keuken ook volkomen automatisch. Oh, ja. Ja? Oh, ja? dat is helemaal geweldig. Ja hoor. Nou, zo zijn we klaar. Nu de startknop. Ja. Oh. Nou, kijk eens, Maartje. Daar liggen drie heerlijke biefstukken te braden. Oh, ruik eens, Oh, wat heerlijk. Lekker, hè? Ja. En daar. Okay. Oh, ja. De doppeltjes. De opgebakken aardappeltjes. Ja. Nog even, en ja. dan kunnen we aanvallen, hoor, mensen. Ja, het is een leuk gezicht. Kijk eens even. Ja. Dit is klaar, Ja, ja. Is we kunnen gaan smullen, mensen. Hé, hé, oh, ho! Hey, hey. oh, oh, oh. oh, oh. wat is dat? Oh, oh, oh. professor, we beginnen meteen aan de afwas. Daar gaat al ons heerlijk eten. En oh. water in, oh. lieve deugd. Ah. Oh, nou, nou, nou, dat is een fijne droomkeuken hoor, dat moet ik zeggen. Lukt het, Maartje? Krijgen we nog iets te eten vanavond? Ja, geduld. Het valt echt niet mee om in zo'n keuken nog iets met de hand klaar te maken, hoor. En er is trouwens niet veel meer te eten. Nou ja, maar we krijgen toch wel iets, hè? Ja, ja, ja. Nou, je keuken ziet er in ieder geval mooi schoon uit. Ja, maar daar is dan voorlopig ook wel alles mee gezegd. Droomkeuken. Het mocht wat. Jullie hebben geluisterd naar het zesde deel van de wonderbaarlijke uitvindingen van professor Poppinga. Een hoorspatstrip voor de jeugd in twaalf delen, geschreven door Jan Lauman.